Middernacht, het begin van zaterdag 29 januari. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Mubarak heeft aangekondigd dat Egypte een nieuwe regering krijgt... maar wel onder zijn leiding. Hij deed dat in zijn eerste televisietoespraak... sinds de onrust in zijn land begon afgelopen dinsdag. Mubarak heeft de kabinetsleden opgedragen te vertrekken en hij zal de komende dag een nieuwe regering installeren. Hij beloofde hervormingen en meer democratie, maar zei ook dat iedereen zich aan de wet moet houden. Wat we nodig hebben is dialoog en geen chaos. Mubarak verdedigde de manier waarop de veiligheidsdiensten optreden tegen de demonstraties, die ondanks de avondklok de afgelopen avond volop zijn doorgegaan. Verschillende gebouwen van de regeringspartij van president Mubarak staan in brand. Hier en daar wordt geplunderd. Er zijn berichten dat het Egyptische leger het centrale plein in Cairo heeft leeggeveegd. Maar daarover zijn nog geen details bekend. De afgelopen dag zijn bij de protesten tientallen doden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens ziekenhuisbronnen zijn in Suez zeker 13 doden gevallen. In Cairo tien en in Alexandrië zes. Er zouden zeker duizend gewonden zijn.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 Het weer vannacht matig vorst van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag opnieuw zonnig en maximaal rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, morgen wordt de 98-jarige cultuurmecenas Giselle Dailly van Waterschoot van de Gracht gehuldigd door de Amsterdamse burgemeester van der Laan. Ze krijgt dan een onderscheiding, een koninklijke onderscheiding, omdat ze al sinds de oorlog kunstenaars en intellectuelen opvangt en steunt. In de oorlog was een groep uh, jonge, talentvolle, uh, deels Joods, mannen bij haar ondergedoken in haar huis aan de Herengracht in Amsterdam. En na de oorlog heeft ze met de Duitse dichter Wolfgang Vrommel de uitgeverij Castricum. Castrum, sorry, Castrum Peregrini opgericht en die stichting die bestaat nog steeds. Het is alleen geen uitgeverij meer. Um, behalve dat Giselle kunstenaars ondersteunde, was ze zelf ook kunstenaar. Uh, zij heeft glas in loodramen gemaakt, maar ook heel veel schilderijen in verschillende stijlen. Het is een, een heel bijzondere vrouw, ik heb haar afgelopen maandag ontmoet. Dat was echt uh, heel leuk en uh, ja, ook bijzonder om dat woord nog maar een keer te gebruiken woont daar prachtig aan de Heerengracht. Uh, en in Casaluna gaan we het vannacht uh, hebben over Giselle uh, met Michael de Vuster. Hij kent haar al 30 jaar, ze zijn al 30 jaar bevriend. En hij is uh, tegenwoordig uh, directeur van die stichting uh, Castrum Peregrini. Uh, en dat, zoals ik al zei net, uh, geen uitgeverij meer is tegenwoordig. Michael, goedenacht. Goedenacht. Um, ik doe nog één keer de volledige naam... en vanaf dat moment gaan we het over Giselle hebben, goed? Dat is goed, ja. Wat vindt Giselle Daïd wel? Een mooie naam. Van Waterschoot, Van de Gracht, van de huldiging morgen. Hoe kijkt ze dan uit? Nou, uh, ze verheugt zich enorm. Ze is vandaag naar de kapper geweest, om, uh, om er toch netjes uit te zien. Dus uh, dat betekent toch wel wat. Um, ja, um, het duurde even voor tot haar doordrong... dat het uh, ja, dat wat van haar gevergd werd, hè... Um, ik heb uh, eigenlijk ja, op haar leeftijd, ja, hoefde dat allemaal niet meer. zag ze eigenlijk een beetje tegenop. Maar ik heb haar verteld van, luister eens, dat doe je, dat doe je voor ons. Hmm. He, je kunt ons daarmee een grote dienst bewijzen. En ons dan uh, de stichting. En de stichting, ja. En uh, nou, dat, uh, dat was dan de reden voor haar om uh, er helemaal voor te gaan. Dus uh, Giselle is eigenlijk, uh, ondanks haar leeftijd, uh, helemaal niet veranderd in dit opzicht. Ze steunt nog steeds. Ze steunt nog steeds, ja. Wat is nou de belangrijkste reden dat ze hem krijgt? Zijn dat de, de, de, de, ja, wat ze in de oorlog gedaan heeft of vooral de, dat naad daarna? Ja, dit allebei. En ik denk ook maar haar persoon. Hè, ze is een ongelooflijke integer persoon. Um, ook wat haar kunst betreft. Nooit compromissen gemaakt naar de, naar de markt of de, de commercie. Um, maar ook in menselijk opzicht is ze absoluut een, een, een, ja, een, een rots, een graniet. Uh, uh, iemand die gewoon vertrouwen in, uh, um, vertrouwen in iemand heeft en dat dan ook boven alles uh, blijft behouden. En uh, dat vind ik dan altijd toch wel heel indrukwekkend, zoiets. Um, en daarmee, ja, ze heeft dan ook een heel ontwapende manier om, um, om met mensen om te gaan. En uh, of, of het nu een hele simpel iemand is, of een heel hoogstaand iemand is, met alle maakse contacten, en zowel Nederlands als ook uh, internationaal. Ja, dat viel mij ook op dat ze direct mijn hand pakte. En mee ging lopen en meenam, en je moet dit bekijken en dat. En dan liet ze weer een mooie kast in, die ze van de Tandarts ooit gehad had, geloof ik. Ja, ja het, was, het was echt. Uh, ja. En jij kent het dus 30 jaar. Hoe, hoe, uh, hoe is die band begonnen eigenlijk? Hoe heb jij leren kennen? Uh, ja, dat is uh, 1983. Zo'n oudjaarsavond werd ik meegevraagd. Het uh, was een uh, oudjaarsavondfeest van Castel Peregrine de Intimie. En uh, nou, daar had ik net uh, contact met een persoon gemaakt. En, uh, dus ik werd meegenomen en boven in Giselle's uh, salon werd dat toen gegeven. Um, een gezelschap van een man of dertig. Nou, ik had meteen contact met Giselle. We, we konden meteen het goed met elkaar vinden. en Ik studeerde dan aan de Academie voor Bouwkunst. En, ja, alles wat creatief is, daar is ze sowieso gek op. En uh, nou, Op die manier. En dat is zo gebleven? En wanneer ben jij bij de stichting gaan werken? Ja, pas uh, in... Uh, ik moet even nadenken. Maar, <laughs> ik denk in, in uh, 95. ja Maar eerst nog maar eens even over Giselle. 98 jaar oud, dat hele leven dat kunnen wij natuurlijk onmogelijk in die uh, drie kwartier die we hebben ja. beschrijven. Maar we gaan er toch kan een je. poging toe doen, een paar dingetjes uitpikken. Ja. Uh, zij is uh, opgegroeid voor een deel, voor een belangrijk deel, in Amerika. Hè? Ja, haar formatieve jaren, zeg maar, hè, van... Uh, van Vier tot, uh, tot haar zestiende zat ze eigenlijk uh, voornamelijk in de Verenigde Staten. En... Met tussenpauzes ook in Oostenrijk. En dat was omdat haar vader uh, geoloog was? Ja. Met olie weer. Precies. Ja. Voor de Shell ging hij in de, de Wild West uh, oliebronnen opsporen. En in indianenreservaten Zo is Giselle ook als klein meisje in contact gekomen met Indianen. Wat ze heel leuk vond. Ja. En, en was zij toen al met kunst bezig, ook als jong meisje? Nou, haar vader schreef brieven en hij was ook een getalenteerde kunstenaar. Je hebt ook een schilderij gezien van hem, dat bij haar hangt. Maar hij tekende altijd wat hij op zijn reizen tegenkwam. Op een bepaald moment moest hij naar een kostschool aan de East Coast... bij de, de zusters van de Sacré-Cœur... En, uh, maar hij tekende dan alles wat hij tegenkwam. Dus die zijn bijzonder grappig, die brieven. Ja. Het zijn zo bijna strip, stripverhalen. Ja. Met, uh, ja, wat die, dat zijn dan echte cow cowboyverhalen, zo lucky look. Maar dan echt he, reëel. Ja. En uh, nou, Ik denk dat die op die manier heeft hij haar, haar fantasie geprikkeld. Ja. Toen kwamen ze naar Nederland. En gingen ze in Limburg wonen. Ja. En, en dat, dat is uh, begin jaren dertig. Zoiets. Um, toen was Giselle 17 en ja. um, 18. Toen is ze snel. Uh, ik, ja, ze, uh, um, ik moet even nadenken, maar zij is, uh, ik geloof uh, ze was eerst in Parijs, hè, daar heeft ze les gevolgd en dan in Nederland. Op een uh, soort kunstacademie. Ja, dat was ook in de Ecole des Beaux-Arts. En <clears throat> in, uh, in uh, Limburg heeft ze Joep Nicola, uh, de glazen die, die toen heel erg beroemd was, ja. die is ze daar tegengekomen. Uh, ook met zijn vrouw uh, uh, vriendschap gesloten. Hij is, uh, of zij is uh, zijn assistente geworden. Um, die hielp om glas en lood, loodramen uh, voor elkaar te krijgen. Uh, ja, uit, uit te tekenen en zo verder. En, um, dat, is, ja, dat is dan een hele hechte vriendschap geworden. Ja. Ook, uh, ze heeft nog altijd heel erg goed, goed contact met uh, de dochters van uh, Joep Nicola. En daar heeft zij dat vak ook geleerd? Ja, absoluut. Toen zijn ze naar Bergen gegaan. Noord-Holland? Ja. Ja. En daar begon het, eh, het levend kunstwereldje een beetje, denk ik. Ja, nou, dat begon dus al bij de Glazen neer. Ja, precies. Maar dan kom je in ja. zo'n grafiek. Zo die Ja, Nicola, die, kende ja die, die, die zat zowel in. Ze hadden een, een, een, een, een hoeve in Groet. En uh, zij kenden natuurlijk de Bergse school, al die kunstenaars en ook de schrijvers. Die kwamen ook naar Limburg. Je had ook in Limburg een school met Charles Eyck en weet ik allemaal. Dus Giselle zat meteen in een, eigenlijk een kunstenaarmilieu en een schrijvermilieu. Dus uh, op een bepaald moment, toen het in Limburg te, te, te hot werd, hè, dat de 1940 was dat zijn ze naar Bergen, is ze met haar familie naar Bergen. Want, want de Duitsers vertrokken. kwamen om hun heen wonen ongeveer. Die, ja. die namen alle panden in beslag een beetje. Ja, precies. Dat, ze woonden toen in een kasteel in Wilderen. Hè. En, en dat werd dan een kwartier hè, ingekwartierd. En ja, dat was dus onleefbaar geworden. Ja. Dan zijn ze maar vertrokken naar Bergen. En daar heeft Giselle dan een huis gevonden. Nou, ze kenden toen al Roland Holst en Edith Duperon, Jacques Bloem en uh, allemaal van dit soort namen. En uh, ja, op een bepaald moment moesten Roland Holst en uh, Duperon ook uit hun huis, omdat het vliegveld van Bergen werd gebombardeerd. Toen kwamen die bij de familie uh, van Waterschot te wonen. Dus op die manier ging eigenlijk, uh, kwam van het een het ander. Ja. Chiselle um, nou, die dan uh, natuurlijk dan al volwassen werd, of jong volwassen. Die wou natuurlijk het huis uit. Die is dan naar Amsterdam getrokken in 19, eind 1940. En heeft daar meteen ook dan op de plek waar ze nu woont... dat is ja. uh, eigenlijk precies 70 jaar geleden... dat ze uh, haar eerste appartementje op uh, Driehoog Herengraag 401 ja. uh, betrok. Toch niet gek om te beginnen, hè? Daar aan de nee, de... <laughs> maar het was een kantoor en er was geen keuken bij. En... Uh, dus daar werd uh, geroepen door Roland Holst, die begeleidde haar. Hè, dat, uh, um, nou, dat uh, kun je toch niet maken, zoiets. Want er is niet eens een keuken. Maar Giselle die heeft dus nooit in haar leven gekookt tot uh, de dag van vandaag. Ja. Dus dat had ze ook helemaal niet nodig. Ja. Voor haar geld uh, gold het uh, uitzicht. En, uh, ja. Ja, dat vond ze <laughs> belangrijk. Andere <Ja>. dingen. Edu Perron Roland Holst, die namen, die komen even heel snel voorbij. Dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Wat, wat zou dat nou zijn dat, dat haar in, in die mensen aantrok en, uh, aantrok en omgekeerd? Waarom waren die mensen ook op hun gemak? Voelden ze zich prettig bij haar? Ja, Giselle is een geestige vrouw. Hè? Um, um, snel, sociaal intelligent. Um, he, heeft natuurlijk ook gelezen. Heeft een, een, een, een, een keurige opvoeding gehad. <laughs> is begaafd. Hè? Um, ja, en is ook heel natuurlijk. En ja, ze heeft. Ze, ze heeft natuurlijk ook iets heel sensueels. En, uh, nou, dat zijn allemaal factoren die uh, een mens toch uh, bijzonder maken. Want die mannen waren toen een stuk ouder dan zij. Die, die, die mannen, mannen waren, waren een stuk ouder dan zij, ja. ja. En die vonden dat wel leuk. Uh... Ja, absoluut. zo'n jong man. Ja, Giselle is als jongste van, uh, van vier. Ze had drie oudere broers. En die, ja, die waren een stuk ouder dan zij. Ze was eigenlijk een, uh, een nakomertje. Ja. Dus voor haar was het normaal. Tussen oudere mannen. Ja. En nou, toen heeft ja. ze dat pand gekocht. En toen kwamen die mensen daar wonen. Toen, hebben, toen zijn daar mensen komen onderduiken. Maar dat heeft ook weer een heel, hele hele natuurlijk. Want er was nog een andere dichter, een Duitser. Ja, Wolfgang Roland Holst. Dus, uh, die, die was aan het portretteren. En Roland Holst, uh, die kende toen ook Fromo, of ja. Frommel. Of Roland Holst. En die had al voor de oorlog, uh, als jonge man, hij uh, leren kennen. En had hij ook Roland Holst en de Kloos. En dat was dan zijn passie, dichtkunst. En, uh, maar die had, uh, was gevlucht uit Duitsland. Ofwel niet gevlucht, was gewoon weggegaan. Hij was niet Joods, maar had veel Joodse vrienden. Hij is via Italië, Frankrijk, was hij in, Toen de oorlog uitbrak, uh, was hij in Nederland. Um, en, is dan toen hij moest dan blijven in Nederland en heeft een tijdje lesgegeven, een jaar lang, op de kwekerschool in Eerde. En daar zaten heel veel Joodse, uh, um, Duits-Joodse jongens, die door hun ouders, omdat men dacht dat Nederland neutraal zou blijven, ja. die werden daar dus eigenlijk gedropt. Um, maar dat uh, was een misvatting. En op een bepaald moment moest, werd die hele school geliquideerd door de nazi's. En, um, um, dus Frommel die heeft een paar van die jongens meegenomen. Hij kon ze natuurlijk niet allemaal meenemen. Um, en ja, hij was op zoek naar onderkomen. En Roland Holz heeft eigenlijk Giselle en Frommel bij elkaar gebracht. En op die manier, Giselle die heeft geen moment getwijfeld. En Frommel die, uh, is daar dan komen wonen met zijn uh, pupillen. Ja. En, en hoeveel, hoeveel mensen hebben daar dan gezeten in die tijd? Ja, dat varieerde. Um, men kwam en ging. Men bleef ook niet altijd op dezelfde plek. En um, ik denk op, ja. Vast um, twee onderduikers. Maar er kwamen altijd er nog een paar bij en gingen er weer weg. Ja, het, um, ja het, Zeker op het einde was, waren ook de Nederland, Nederlandse jonge mannen... die uh, um, in, voor de arbeidseinsatz werden ingezet. Um, zoals uh, Simon van Keulen, die is uit de trein gesprongen... en um, is uh, naar de heer Gracht gevlucht. En die heeft daar ook ondergekomen uh, gevonden. Maar dat was het laatste jaar van de oorlog. Um, ja, op die manier. Ja. En, en die, uh, ja, die, die waren daar vaak met z'n allen en die kregen dan ook les. Die hadden hele bijeenkomsten geleid door die Vrommel. Uh, ja. en, en waar ging dat over? Nou, Vrommel, uh, uh, je hebt zijn interieur gezien... Dat, daar staan zo ongeveer alle Duitse klassiekers. Ja, want alles is nog in die stijl, hè? ook de ja. woning... Van Giselle is nog, uh, ja, zoals die in het begin was, neem ik aan. Want ja. Ze heeft ook gewoon met... Uh, er is de, nauwelijks iets veranderd. Amsterdamse ja. burgemeester ja. en uh, Die had dan een prachtig heel klein kamertje met een, met een bureau. En de pijp ligt daar nog op. De, het ziet eruit alsof je de jaren 30 in hoort. Ja, 50, wat is het? Ja, zestig. Ja. Dat was uh, 50, 60. Dat ja. is dan boven bij haar. Hè, maar ja. die onderduiketage is eigenlijk nog 30. van de jaren veertig. Ja, natuurlijk. Ja, dat is nauwelijks uh, veranderd. Het is dus dan een etage uh, uh, lager. Het is natuurlijk een beetje verwarrend huis. Dat, uh, <laughs> um, ja. Echt zo'n kruipdoor, sluipdoor. Dat dus is een beetje wat je ja. ja. Voordat je dat huis onder de knie hebt, ben je wel een paar jaar verder waarschijnlijk. Ja. Maar, um, uh, dus dat, dat is er allemaal nog. Maar zij waren daar dan met, met z'n allen en, en hadden van die bijeenkomsten ook. Die werden gevormd door Frommel. Ja, Frommel, die, die, uh, die, uh, die, ja, hij was, uh, kwam uit het. Uh, ja, uh, Noem je dat weer? Uh, was een zoon van een de dominee uit Heidelberg, had uh, theologie gestudeerd, was enorm belezen, uh, had uh, ja, was een adept van de Duitse dichter Stefan George. Dat was uh, heel belangrijk in de oorlog ook om, om, uh, om die jongens uh, ergens een perspectief te bieden en, en uh, hoe ze zich moesten, uh, ja, waar de dingen omgaan, een ja. een soort van ja. Um, therapeutische werking had dat ook op, op die jongens. Om ze... Je moet voorstellen, je bent 15, 16 jaar... en dan moet je, uh, ja, in, in, in de meest wilde hè, de hormonen gieren ja. door, je, door je lijf. En dan dan moet je zit op zo'n hokje? Drie jaar uh, niet naar buiten kunnen. Dus ook niet aan het raam kunnen staan. Dat is natuurlijk ongelooflijk. En uh, ja, dat was uh, Frommels zijn opgave. En dat heeft hij dan met... Uh, door Verhalen door boeken lezen, romans lezen, gedichten, gedichten lezen. De mythologie, de Griekse mythologie was heel belangrijk ook. En die hormonen lieten zich temmen door boeken lezen? Eh, nou, soms niet. <laughs> Dat is dan, daar zijn eigenlijk dan eh, rituele gedichtenlezingen uit ontstaan. Dus als de spanning te groot werd en men elkaar bijna kon opvreten, dan. dan ja, dan was het de afspraak dat uh, als Frommel een signaal gaf, dan moest iedereen in huis uh, of in het appartement uh, laten wat, waar hij mee bezig was. En dan gingen ze gedichten lezen, één per één. Moest iedereen een gedicht lezen of meerdere gedichten lezen. En dat is een heel raar fenomeen. Dat is dan eigenlijk, na de oorlog, is dat blijven doorbestaan. in bij Kast van Peregrini, in de, in de vriendenkring. En dat is een heel raar fenomeen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Omdat dan eh, door gedichten te lezen. je jezelf eigenlijk moet blootgeven. En, en hè, de, je, innerlijke, je innerlijke komt plotseling naar voren. En. Ja, dan uh, relativeer je jezelf. Ja. Dat is dus iedereen dat. koos echt een gedicht heel bewust uit en las dat voor dan? Ja, of er was... He, Georg heeft ook cycli geschreven, daar ging je zo'n cyclus lezen. Hm. En dan elk op zijn beurt dan weer de volgende drie of zo. Ja, en zo, uh, zo hebben ze het daar een beetje volgehouden. Ja. En, en er was ook een prachtige plek waar ze zich konden verstoppen. Ja, de, er waren de verschillende... He, de, de buurman boven die, um, moest ook onderduiken, want uh, die had ook uh, arbeidseinsatz. Die, uh, was ook een timmerman, was een orgelbouwer. Die had uh, boven een kast een schuilplek gemaakt. Maar de meest bijzondere, en die staat er nog altijd, is een, uh, was een pianola. Je ziet, ziet eruit als een piano. Um, daar hadden ze de elektrische motor van weggehaald. En uh, dat was een klep, kun je openkleppen, dan lag een matrasje... en dan kon een persoon erin springen, de klep dichttrekken... vastmaken met uh, schuifjes. Aan de binnenkant. Aan de binnenkant, ja. En als je op de piano tingelt, dan, uh, dan, uh, ja, dan klonk hij. En dat hij uh, niemand die uh, ooit maar op het idee kwam dat, het, uh, dat daar iemand zou kunnen inzitten. Ja. Waarom heeft Giselle die, die risico's genomen? Vond, was dat voor, voor haarzelf zelf ook een groot ding? Ja, er is al verschillende keren naar gevraagd. En zij zegt, ja, ik la laat toch... Uh, ik wou niet dat uh, uh, in, ja, begaafde jonge mensen als kippen werden afgeslacht. En dus daar uh, ja, kun je heel iets bij voorstellen. Want dat is wat er gebeurde. Hè? Um, en dat, uh, dat deed ze dat wou ze niet. Dus daarvoor, uh, dat was dan voor haar een grens. Ja. En daar heeft ze wel behoorlijke risico's voor genomen. Dus. Daar heeft ze behoorlijk veel risico's voor genomen, ja. Toen uh, was een, iemand gevangen, dat was Simon van Keulen, voordat hij, uh, waar ik het net over ja, had, die, die, die had uit de krijgsbron ja. is, ja. Uh, die was zat in het uh, kamp uh, in Amersfoort. En dat was heel uh, gevoelig, hè. Gaat hij informatie geven? Gaat hij ja. de schuilplek. Uh, um, uh, Prijsgeven door, door. Men heeft daar allerlei uh, tactieken voor. Um, door te zeggen, we hebben, we hebben het al allemaal gevonden, we hebben al die mensen al uh, gevangen genomen of zo. Uh, wat Giselle deed, die uh, ging dan die had een. Um, ja die is dan met uh, naar de, een, een, een, een Duitse commandant gegaan, en uh, heeft het voor elkaar gekregen om uh, toestemming te krijgen om in, de, in dat kamp, die Simon van Keulen te bezoeken. Wat uh, toch wel heel bijzonder ja. is. En um, ja, om te zeggen van, oké, okay, alles, uh, alles is oké, okay, niemand is uh, verder in gevaar. En dat was heel belangrijk. Dus, uh, Giselle deed dat dan. Ja. He, zo, ja, er zullen wel meer mensen zijn die nog straffere dingen gedaan hebben. Maar Giselle ging ook, uh, omdat zij niet, zich niet wou inschrijven in de cultuurkamer kon ze niet meer... Uh, haar brood verdienen. Wat ze dan deed was in de illegaliteit ook door heel Nederland gaan uh, reizen, soms met de fiets met houten banden en zo verder. Om uh, rijke, rijke Nederlanders te portretteren. En, zo verdien en ze dan, uh... dan verdienen ze daar geld mee, of ook een zak meel of een zak bonen of ja. zo. Dat kwam ook dan in natuur. En dat was dan weer voor haar onderduikers. Ja. Ja. Dus die zorg dat. Uh... Ja. En die, die mensen zijn ook gebleven, voor een belangrijk deel. Wolfgang Rommel is nooit meer weggegaan. Die is daar tot zijn dood gewoond. En, en ook andere mensen zijn daar blijven wonen. Ja, en ze um, ja. zijn ook weer teruggekomen. Dus Frommel is gebleven tot 1986, tot, tot hij gestorven is. En um, um, Manuel Goldschmidt, die uh, was later de directeur van de, sticht, van de stichting... In, in de jaren 50. Van Castrum Peregrinia. Ja. En uh, um, die um, was had nooit moeten onderduiken eigenlijk. Die kon vrij lopen, hij was half -Joods. Um, Die is dan later daar ook gaan wonen. En uh, nog veel later, na, pas na uh, Frommels dood... is uh, Klaus Bock echt een van de onderduikers... die drie jaar daar opgesloten zat. Um, die is Nadat hij uh, ook gepensioneerd was... was uh, aan de Universiteit van Londen verbonden... was daar de dean of the German Institute... En uh, die is dan teruggekomen en heeft dan uh, tot ook zijn dood... twee jaar geleden heeft hij daar gewoond. Ja. En Giselle die vond dat allemaal prachtig. <laughs> ja. Speelde de liefde eigenlijk nog een rol daar? Ja, maar Giselle die had met een van de onderduikers... waar was ze heel erg verliefd. Dat was een jonge man van twintig. Um, maar dat is dan eigenlijk uh, niet doorgegaan. Wat haar heel veel pijn heeft Dat is er niet echt tot een relatie gekomen? Nee, dat is niet tot een relatie gekomen. Ja. Die is dan getrouwd met een andere vrouw. En, uh, oh. ja. Ja. Um, daar, die, die stichting, die, die uh, Castrum Peregrini, Peregrini die, die is opgericht uh, na de oorlog. Hè, dat ja. is eerst een Duitse uitgeverij geworden. Wat is die stichting verder gaan doen? Um, je bedoelt nu? De, ja, de, de, de ja, laatste ja jaren... nee, nog even in die tijd. In de, ja? de laatste jaren komen straks nog even op. Maar wat, wat, wat deed de stichting? En wat was de rol van Giselle daarin? Um, Giselle zelf die, uh, die had dan uh, toch de rol van uh, Mecenas. Hè, die ondersteunde, financieel en, en ook um, door de ruimtes te, te beschikking te stellen. Die was heel erg geïnteresseerd in literatuur. Maar uh, aan, de, aan de bijdrage, dus, uh, de, uh, de Castrum Peregrini, de uitgeverij... die gaf dus voornamelijk een tijdschrift uit. Ja. Uh, de tijdschrift heette ook Castrum Peregrini... En, en daarin werd voornamelijk door Vrommel um, werk van zijn grote dichter Stefan George um, werk over die dichter gepubliceerd. Um, want na de oorlog was Stefan George um, ja niet meer Salon um, Hoorde ja, die werd door de Frankfurter Schule en zo verder. Dat is dan heel de hele Duitse geschiedenis. Maar die werd dan eigenlijk um, um, ja, weg, uh, ja, weggezet. Hè? Um, maar dan is uh, Door Frommel is eigenlijk uh, Stefan Georges en zijn werk blijven overleven. Tot uh, een paar jaar geleden, twee jaar geleden... een van onze oude medewerkers van, uh, die ooit bij Kastrum uh, gewerkt heeft... Thomas Karlauf die heeft een grote biografie geschreven over die dichter. De eerste, eerste goeie. En dat is een enorm succes geworden in Duitsland. Hij heeft er echt twintig uh, of dertig. duizend... Dus zij duizend. hebben hem in, in leven gehouden, zou je kunnen zeggen. En nu is hij weer Salon <lacht> ja. En dat is dankzij Frommel te danken. Oké, okay. en ja, dat is ook ja, dankzij... een beetje... En ook dankzij Giselle. Ja. Ja. Want, wa, wa, want zij was dus de mecenas, maar hoe komt ze aan het geld eigenlijk? Nou, kijk, ja, haar vader heeft Shell-bronnen um, ontdekt... dus dat was uh, toch in een geval een bron van weelde ook. Maar um, um, toen kwam de crash ja, dat, daar, in, in de jaren dertig. Daar bleef dus niet zo heel veel meer van over. Haar moeder was um, um, van een adelig geslacht uit, uh, uit Oostenrijk. Grootgrondbezitters, die hadden... Um, ja, Jachtgronden, bergen bezaten ze met jachthutten, een bosbouw. Um, ja, een enorm kasteel ook. Um, een zogenaamde Turkenburg. Um, ja, die had natuurlijk daar toch ook wel een, een zekere uh, welstand. Um, hoewel dat bescheiden was, want haar moeder... omdat ze met de Nederlander getrouwd was... en uh, toen Hitler aan de macht kwam... Kon zij haar erfdeel niet meenemen. Ja, ja. Want dat was dan, uh, kon niet meer buiten het rijk. Uh, ja. uh, dus wat ze gedaan heeft, heeft ze, haar, uh, ze heeft haar uh, tante geschonken. Of oh, sorry, ja, zus. haar zus. Ja. En uh, uh, de tante dus van Giselle. En dat is zo gebleven tot in de jaren tachtig. Uh, toen uh, toen tante, tante Paula stierf, dan. Uh, toen kwam het grote geld. Toen kwam het grote geld. Voor, uh, tijden, uh, na de oorlog had Giselle enorm veel opdrachten in uh, de wederopbouw. Hè, met de gebrandschilderde glazen door de bombardementen. was natuurlijk heel veel ja. kapot. Um, dan had ze, zat ze helemaal in de, in de kunstindustrie. Uh, gobelins, ook voor de, de Statendam. Het schip van de uh, Holland-Amerika-lijn... die nu helemaal gerestaureerd geworden is in Rotterdam... en nu als hotel dient. Um, nou, daar hangen ook bijvoorbeeld uh, gobelins van haar. Um, ja, die verdiende ook wel haar centen. Ja, en zij heeft voor zichzelf nooit zo heel veel nodig gehad. Nee, Giselle, die, uh, die houdt uh, haar enige luxe is. Uh, um Kleur en ruimte. Ruimte is, uh, ja, een, een, uh, zij leeft nog altijd eigenlijk uh, wat comfort betreft uh, vrij simpel. Dat heeft ze ook op, op het kasteel van haar moeder geleerd, want dat zijn uiterst primitieve toestanden wat uh, uh, badkamers betreft en zo. Ja. Maar ja, je hebt wel ruimte. En ja. uh, dat is dan toch. Uh, <laughs> ja, en zij heeft ook een prachtig atelier waar, waar ze nu niet meer actief is, maar ja. waar wel heel veel van haar werk hangt en waar ook tafels met allemaal Spulletjes zijn, uh, waarop ja. allerlei spulletjes zijn uitgestald. Zijn veren, steentjes, nou ja, noem maar op. Uh, allemaal dingen die ze gevonden heeft, misschien ergens gekocht. Dat, dat, dat, dat, het, het, het, het zou een enorme troep kunnen zijn, maar volgens mij ligt niets... per ongeluk op de plek. Alles is er overal is over nagedacht. Ja, en het is ook haar, um, haar herinnering. Hè? Um, um, elk voorwerp refereert aan een, aan, een, aan, een, aan een persoon of aan een... Um, in periode, ze reizen die ze gemaakt heeft. En dat verzamelen ze dan, dan maakt ze altijd hele mooie composities van. En dan gaat ze alle materiaal wat ze van een bepaald persoon heeft door de jaren heen. Die belanden allemaal in dezelfde hoek. En daar gaat ze dan echt, ja, daar maakt ze kleine altaartjes van. Ja. Een soort kleine heiligdommen. En ze kent heel veel mensen. Dus gelukkig heeft ze heel veel ruimte. En kan ze overal, ja, daarom heeft ze zoveel spullen. Ja, we gaan even naar wat muziek van jou. Um, uh, want je hebt ook muziek meegenomen. Ja. En dat is volgens mij ook vrij onbekend. Of niet ook? Maar ja, dat is vrij onbekend. Het is een vrij onbekende, ja. Uh, ja het is een, een, een, een muzikant uit um, China. Hij komt uit een, hoe um, um, noem je dat, een herdersstam. Uh, de taal die hij spreekt is um, Kazachstaans. Kazach. Ja. Ik weet, ik weet niet precies hoe je het in het Nederlands. Ja, zegt. we begrijpen het. Ja. Um, hij is uh, raadspopulair in China. Yeah. Ik vind hij heeft een heel eigen geluid. En uh, heel modern ook. Het is met, wel met traditionele instrumenten gemaakt. Um, hij heeft een prachtige stem. Hè, die Mogolse techniek met de stem. Um, die, die, uh, waar je zo heel diep kunt. Yeah. En, en, uh, en, nou, die en heel hoog ook weer. Maar dat doet hij niet. Maar dat, uh, dat, uh, dat, be dat beheerst hij. En ik ben heel gevoelig voor stemmen. Ik vind iemand, ja, stem, dat, uh, dat raakt mij, hè, ja. ook uh, lichamelijk. Uh, dat voel ik dan. Um, ja, en daarom um, denk ik, uh, laat ons dat eens uh, beluisteren. Ja. Ja. ja. Dat kunnen we eens even aan wat mensen laten horen dan. Hoe heet die meneer? Um, Amer, uh, um, sorry, um, nu, ik ben heel slecht oh, namen ja we, we zoeken het even ja. over. We gaan gewoon... Eagle is de cd en... Um, goh. Namer? Mamer heet die. Mamer, ja. Mamer, Kom, ja. Zat je, zat je, zat je, zat je, zat je, zat je, zat je,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 Deze en een jij op kom, al karij, je karot op koos, jij Oh, the more answer. Ik had uh, eerlijk gezegd niet geschat dat deze man uit China zou komen als je mij gevraagd had. Maar hij spreekt dan ook Kazachs. Ja. Uh, Mamer heet hij dus. En uh, die CD heet Eagle, en dat nummer heet Men. Men, hè? Ja, ja. ja. Mooi. Ja, nooit gehoord. Leuk, ja. Leuk, leuk, leuk dat je dat meegenomen hebt. Ja. Uh, dit is Kazeluna. Uh, wij uh, hebben het over Giselle, ik zeg nog één keer die hele naam, Dailly van Waterschoot van der Gracht. En Dailly heet ze omdat ze getrouwd is geweest met de voormalige burgemeester van Amsterdam, met wie ze dus ook daar in dat huis gewoond heeft. En ook een, een, een, een klooster in Griekenland betrokken heeft. Ja. Uh, uh, heel mooi qua ruimte weer, vrij primitief heb ik begrepen. Qua uh, badkamers en toestanden. <laughs> ja, geen maar, elektriciteit ja. en water. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, ja, en zij, zij is uh, mezenas en kunstenaar. En we hebben het uh, over haar, omdat ze morgen gehuldigd wordt door burgemeester Van der Laan. En ook de burgemeesters, de ex-burgemeesters Cohen en Fantijn, zijn daar geloof ik bij. Hoor. Ja, Cohen die heeft afgezegd. Oh. Persoonlijk, dat vond ik heel aardig van hem. Uh, maar hij heeft een P van de A-congres ja. morgen. Er gebeurt een boel in de politiek. Ja. Um, ik zeg even dat dit gesprek nog te downloaden is... en terug te luisteren is op onze site kceluna.ncv.nl. Daar kun je het ook podcasten. Dus als u, uh, ja, als u dat wilt doen, dan, dan kan dat. Daar daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief trouwens... met uh, allemaal informatie over gasten die komen... en fragmenten uh, uit gesprekken die geweest zijn. Uh, Giselle... Ja, we hebben het over haar mecenaat gehad. En uh, ook een beetje over haar kunst. Er is een heel mooi boek uh, uitgekomen een aantal jaren geleden. Met heel veel van haar kunstwerk. Ik geloof dat het eigenlijk nog maar het topje van de IJsberg is. Dat ze nog veel meer gemaakt ja, heeft. Ja, maar daarin zie je ja, vooral prachtige portretten. Zelfportretten, maar ook hier van uh, Willem Belleman. Een oude man met een baard, een hoed en een pijp. En, uh, ja, er zijn heel veel portretten in. Ook een beetje cubistische schilderijen. Uh, geïnspireerd uh, door Picasso. En... Nee, ik zei al, veel portretten, ook een portret van jou. Ja. Uit 1985. Toen, ja, toen je als student uh, aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam... zullen die uh, beeld iedere keer als die iemand uh, portretteert... Uh, die moet dan in de hand iets houden wat hem bezighoudt, zijn passie. En bij mij was het dan een, uh, ja, een, uh, een, een polyeder, dus een veelvlak. Wat ik voor haar gemaakt heb en waar ze helemaal uh, dol op was. Oh ja? Ja. Hoe is dat, om dat schilderij te zien? Want Je hebt het ook in je eigen appartement. Ja, precies. Nou, ja, god, dan wordt. Ja, dit, uh, ik vind altijd zelf. Uh, sommige mensen die vinden, kijken naar zichzelf, heel, uh, vinden het heel prettig. <laughs> en uh, ik heb daar wat meer moeite mee. Um, maar oké, okay, ik heb ermee leren leven. En ik vind het eigenlijk heel mooi geschilderd. Uh, ja. uh, voornamelijk dat vest ook, dat is prachtig gedaan. En, uh, ja. die web, die web, de foto is te zien, of die foto is schilderij, is te zien op. Uh, onze website ook, dus ks.ncv.nl. Oh, ja. Dus kunnen mensen mooi even meekijken naar waar wij het over hebben. Ik vind trouwens dat jij niet zoveel ouder geworden bent. Je, je, je bent jong gebleven. Ja, <laughs> zoals Giselle misschien. Ja, dat is dat, dat huis. Want jij woont daar ook, bij haar in ja. dat pand. Mm -hmm. en, <coughs> en ook een van de andere medewerkers van de stichting, ja. Castum Peregrini, uh, woont daar. En die andere die komt daar vaak. En jullie zorgen met z'n drieën nog steeds voor Giselle, hè? Ja, precies. We, ja. we eten elke avond samen. En dat is altijd heel gezellig. Dan is het een soort van familie. Ja. En voor haar is dat uh, bijzonder belangrijk. Ja. Ja. We gaan even, dat is misschien wel leuk, even naar haar stem luisteren. En een stukje wat ja? zij zegt over het voortbestaan van de stichting. Dat is uitgezonden eerder door de wereldomhoep, anderhalf week geleden ongeveer. En dat is wel leuk om haar, haar ja. stem even te horen. Ja, okay. Nou, ik weet dat ik op, even op de deurstep ben... om naar een andere deel van de schepping... ...te beleven. En uh, daar... Uh, uh, ...iedereen van ons... ...die is niet permanent hier... ...die weet heel goed het. na hem... ...ontwikkelt zich ook een andere... ...generatie. Maar ik vind het leuk... ...dat er een... ...plaats is... ...waar ze zich kunnen ontwikkelen... ...en waar het verder... Ze doorgeven en het doorgaat. Dat vind ik wel leuk. Dat is positief. Dan heeft die hele grote gebouwen zin. Ja, dat zijn die gebouwen waar jij dus woont. Waar ja. de kast Peregrini gehuisvest is. Waar een expositieruimte is. Waar uh, nou ja, van alles gebeurt. Je, mm -hmm. uh, en, en dat gaat door. En dat gaat door ja, omdat zij dat mogelijk maakt. En ja. blijft maken dus ook. Want uh, zij heeft al haar bezitting en geld al in die stichting gestopt. Mm -hmm, ja. en, en wat doen jullie daar nou mee? Wat doet de stichting op dit moment? Wat maakt zij nog steeds mogelijk? Ja, nou... Um... Wij proberen natuurlijk... Um, nieuwe ideeën te creëren. Um, ja, aan te tonen wat, uh, wat in de oorlog uh, uh, heeft plaatsgevonden. Dat, hè, we hebben toen uh, ja, zitten nadenken wat, uh, wat gaan we... Waar, waar de, wat voor kernwaarden hebben we? Waar, waar gaan we mee? Waar, waar, waarvoor doen we de dingen? Ja. En um, nou zijn we op drie punten uitgekomen. Is uh, vrijheid, ja. hè, wat uh, heel belangrijk is natuurlijk in de oorlog als je niet vrij bent. Um, cultuur en vriendschap, want dat waren drie, die drie elementen. Dus we hadden het over dichtkunst en ja. wat Frommel gedaan heeft. Dus ja, wij vinden dat um, um, um, vrijheid zonder cultuur en zonder vriendschap eigenlijk uh, waardeloos is. Yeah. En dat willen we um, duidelijk maken. Dat is waar Giselle en Fromme en voor... Stonden eh, dat, altijd en ja, al bestaan hebben. En daar bouwen we dus nu een, een, een, een, een activiteitenprogramma om, omheen. Yeah. En we hebben een, een, een aantal lijnen. Hè, want uh, het hele pand is een soort van... Uh, Tijdscapsule, he, al die in verschillende interieurs, dus uh, al ja. die verschillende mensen. Er zijn he, uh, verschillende generaties die elkaar uh, lopen. Ja, dat um, zijn in huis ook verschillende generaties, want er is een ruimte uit 40 en een ruimte uit 50. En, ja, en 80, een moderne 2000, ruimte. 20. Ja. Ja. Um, nou, en dat. Uh, um, we hebben dus vier programmalijnen uitgezet. Dat is, dus, dan zijn we Engelse termen, dat het ene is After Sunset, dat zijn dan salons, ja. lezingen. Misschien gaat het een beetje ver om dat helemaal uit te leggen, maar ja. wat jullie in ieder geval doen, ja. is lezingen organiseren, lezingen tentoonstellingen. tentoonstellingen ja. uh, Europese um, samenwerkingsverbanden gaan we aan. Ja. Um, en, dan, en dat wordt allemaal georganiseerd rond die thema's ja. die uh, jullie hebben ja, vastgesteld Of die zijn al vastgesteld in de oorlog. Die waren belangrijk in de oorlog. Die gelden nog steeds. Uh, vrijheid, vriendschap en ja. cultuur. En dat leidt dan tot... Uh, er is nu net een tentoonstelling gisteravond geopend. Ja, Matter of Monument. Ja. Het zijn uh, um, jonge kunstenaars. Uh, allemaal... Uh, midden dertig, die uh, al gedeeltelijk hun weg gemaakt hebben, maar gedeeltelijk nog uh, moeten. En uh, we hebben twee curatoren van het Nederlandse architectuurinstituut gevraagd om die... Uh, want we werken altijd samen met de mensen die... Uh, we, we gaan nooit dezelfde dingen doen, maar we laten mensen de dingen doen. Um, dus die twee curatoren die, uh, die hebben die de samengesteld. Uh, het is eigenlijk een... Die, dat pand van ons is een 17 e pand, maar van binnen is er van alles gebeurd. En um, eigenlijk de actualiteit is dat uh, de hele Grachtengordel van Amsterdam is nu sinds. Uh, een, een, erfgoed. Ja, heeft het Werelderfgoed predicaat ja. gekregen ja. door UNESCO. En, de, en daar is eigenlijk nooit over gediscuteerd. En um, um, en de vraag is, is dat eigenlijk, is dat eigenlijk wel zo goed, zo'n zo uh, predicaat? Want uh, ja. er wordt niet de hele grachtgordel onder kaastop op? Uh, ja. Dus een discussie die, die, die ook uh, in andere kringen wel gehoord wordt. Maar daar, daar houden jullie mee bezig. En daar, ja. daar is dan een tentoonstelling over en lezingen. En daar Precies. komen mensen ja. naar jullie toe. Ja, zo zijn er veel meer thema's die allemaal gekoppeld worden aan die uh, basiswaarden. Ja. En dat, dat, dat is wat jullie doen in... in uh, ja, uh, met, met opinion makers, met kunstenaars, precies. Dus het, het is vrij kleine gezelschappen die daar naartoe komen. Ja. Niet voor een enorm breed publiek. Nee. nee. Maar jullie proberen daarmee wel echt iets te bereiken, ook natuurlijk. En nog één ding wil ik met jou bespreken. Want uh, morgen krijgt uh, Giselle die, uh, die huldiging. Mm -hmm. Wordt ze gehuldigd en daar is ook een hele thema middag aan gekoppeld. En die gaat over het moderne meestenaat. En dat is natuurlijk een hele actuele discussie ook. Want ja. uh, uh, de politiek uh, of de, de, de subsidie van de overheid, die wordt minder. Er wordt enorm bezuinigd. En dus moeten particulieren eigenlijk daarvoor in de plaats komen, moeten geld gaan geven. Uh, is, is Giselle dan een goed voorbeeld voor? Wat ook andere me mecenas zouden kunnen doen? Ja, ik denk het wel. Um, je hebt twee types van uh, mecenaten op dit, op, op, op, op dit moment. Hè. Je hebt het stille geven, mensen die ge geven graag anoniem. Ja. En uh, ja, dat is uh, uh, ja, een soort vorm, maar waar je dan ver van mijn bed vind ik dat een beetje. Ja. Um, en um, aan de andere kant heb je dan de culturele ondernemer, hè. dat is dan iemand die. Uh, Ernst Veenig gaan ga spreken, maar dat is een type van cultureel ondernemer. Dan heb je ook uh, van de ende. Van de ende, precies. Ja. Um, nou, ik vind de twee uiterste en daartussen zit uh, weinig uh, wat uh, als voorbeeld kan, kan dienen. En wat vind je het uiterste? Nou, omdat uh, de gewone messenas, me de gewone vermogende mensen die ook wel wat willen doen voor, voor, uh, um, um, voor de kunst en voor de cultuur, maar die. Uh, ja, dan moet je zo, zoals in het geval van Ernst Veen, dan moet je zoveel kunnen. Dat is bijna onbereikbaar. Hè, op, dat, op dat niveau waar hij werkt. Je moet veel kunnen of veel geld hebben. Um, ik denk je moet veel kunnen. Hij kan voornamelijk veel geld bij elkaar brengen. Ja. Um, en dat is dan weer waarschijnlijk ook gedeeltelijk door uh, het stille geven. Hè, dus dat grijpt een beetje naar elkaar. Ja, en ik... jullie zeggen, je moet niet stilgeven. Je moet uh, zorgen dat mensen het weten. Want dan ja. gaan ze het misschien ook doen. Ja, ik vind het zelf... <laughs> uh, um, um, um, het voorbeeld van Giselle is de, door... Um, een stichting. Zij heeft zelf mogelijk gemaakt dat er een stichting komt. Ze heeft er ook heel veel voor teruggekregen. Ja. Hè? En dat vind ik. Uh, uh, zij heeft gemaakt mogelijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Heeft een persoonlijke relatie ontwikkeld met heel veel van die mensen. Um, dus ontwikkelt zichzelf ook daardoor? Daardoor ontwikkelt het zich uh, ook. En dat vind ik eigenlijk uh, wat uh, men uh, als mentaliteitsverandering misschien zou moeten inzien. Dat je door te geven dat je, uh, dat je daar eigenlijk rijk van wordt. He? Maar ja. dan op een andere manier dan men denkt. Ja. Ja. Um, Geestelijk rijk, cultureel rijk. Ja, of uh, menselijk rijk ook. Ja. Ja. En, en wat ik ook begreep is dat je hoeft helemaal niet enorm... Je hoeft niet uh, zoals uh, uh, Van de ene miljarden... Nou, miljarden, maar die is in ieder geval hele veel miljoenen... te hebben. Je kunt ook, als je wat minder rijk bent... Ja, tuurlijk. ...de kunst steunen ja. en dus een, een wat kleinere mecenis worden. Precies, ja. En, en, uh, en dan ja. is het dus belangrijk, en dat vinden jullie geloof ik ook... dat je dan ook echt betrokken bent bij... Uh, de stichting of uh, theater of wat dan ook waar je geld aan geeft. Dat je niet alleen geld stort, maar ook erbij bent. Ja, en ook iets doet. Hè? Uh, um, ook advies geeft en zo verder. Het kan van alles zijn. Ja. Zie je het ge gebeuren? Heb je, ben je hoopvol? Ja, ik zie het wel gebeuren. Ik denk dat er wel interesse bestaat van uh, ja, mensen die uh, zoeken... Wat, wat moet ik doen? Met, uh, uh, ik heb nu een bepaalde leeftijd uh, bereikt en ik heb een vermogen. En uh, mijn god, uh, ja. ik kan het ook aan de staat geven... maar dat, uh, ja, dat uh, gaat dan naar Lie de kunst. Of, uh, ja, oh, ja, ja. Ook, ook belangrijk misschien, maar de ja. kunst is ook belangrijk. Ik moet even wat anders doen. Het is bijna afgelopen, een half minuutje nog. Ik moet even vertellen wat we straks gaan doen. Uh, Giselle heeft veel mogelijk kunnen maken, ook door erfenissen. Dus ik wil het graag over erven hebben... met de luisteraars tussen 1 en 2. Wat is het meest dierbare dat u ooit geërfd heeft? En van wie heeft u dat geërfd? Uh, en, en was het zo dierbaar omdat het zo'n mooi dingetje is? Of een mooi voorwerp? Of door degene van wie u het geërfd heeft? Als u wilt bellen, kan dat nu al. 0800-1121. 0800-1121. En mailen ik Michael de Vuster, bedankt. Heel veel plezier morgen. Uh, en uh, doe jezelf de groeten.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 Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk, Goedendag, dames en heren. Um, u moet mij uh, vrij excuseren, want uh, doordat ik uh, in de warm ben geraakt gisteren, dacht ik dat het al weekend was. En Oh, wacht even. Er gaat een telefoon. Als u even een momentje hebt. Met uh, Toespoor. Nee, die is er niet. Is goed. Dag. Nou, uh, sorry, dat was even uh, iemand die vroeg naar iemand die ik helemaal niet eens ken. Maar dit is ook helemaal niet jouw telefoon. Nee, dat komt er ook bij. Die heb jij gewoon meegenomen uit Beek. Ja. Maar dat leek mij toch handig. Ik wist helemaal niet dat bestond. Dat is een telefoon, er zit geen eens een snoer aan. Nee. En er zit geen eens een horen om op te nemen. En je moet je... geen eens een draaischijf. Je kan niet eens een nummer draaien. Nee, ik vind het ook een raar ding. En dan hangt niet eens aan de muur, in de gang. hij is nu van zwart bakkeliet Dus, wat is het nou voor een stomme telefoon? Nou, maar die vroeg naar iemand. Nou, uh, dat is voor u thuis helemaal niet interessant. Uh, we gaan uh, bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws. U heeft een tijdje terug gehoord: dat, uh, de actie van Henny Kunnen, twee uh, makelaardij. Twee huizen kopen, één cadeau. En u kent natuurlijk de zegeltjespaaractie uh, bij de supermarkt. Bij besteding van 400 euro uh, een huiskadeau. Uh, het is dus toch nog niet voldoende, heeft uh, de makelardij kunnen besloten. Dus uh, vanaf nu uh, krijgt u bij uh, aanschaf van een uh, zo goed als gratis huis... 400 euro boodschappen cadeau. En, uh, en dat tweede huis dus ook nog. En uh, als u dan... Uh, hoe zijn ze dat nou? Als u dan niet tevreden bent, krijgt u een derde huis erbij. Dat is een, een actie van uh, Hennie Kunnen om de... ja toch Grote leegstand in Bergijk uh, een beetje op te kunnen heffen. Radio Bergijk. Uh, dames en heren, u weet het misschien wel. Uh, wij hebben nog niet zo lang geleden aan onze onvolprezen uh, lokale politicus Tony van der Mortel, tevens uh, handelaar in uh, tafelzuren op de markt. een uh, hypermoderne cassetteapparaat meegegeven met het verzoek of hij ons uh, eens een keer op de hoogte wilde houden middels een soort uh, column uh, over zijn wel en wee en over uh, uh, de politiek natuurlijk ook. En uh, we hebben er uh, heel eventjes op moeten wachten, maar uh, hij is uh, aan de slag gegaan... en uh, het verheugt mij dan ook zeer om voor vandaag de eerste column... van Tony van der Mortel aan te kondigen. Uh, tijdje, start de cassette maar met uh, Tony erop. Ik ik denk dat het zo kan beginnen. Zo. Het valt nog niet zo mee allemaal. Na twee jaar heeft onze partij Rijk terug veel bereikt. Maar niet genoeg. Zo zijn de mensen nog steeds hartstikke bang. Bij Café Beeks kun je niet meer zeggen wat je denkt. De wachtlijsten bij het Sint-Franciscus-bejaardeoord spatten de pan uit. De horeca schudt ons de zakken leeg. Onze kinderen zitten op de verkleurde scholen. met allerlei volk uit Verweggistan. En vorige week zou er een geit geslacht zijn. midden op straat. Dat kan zo niet langer, dames en heren. Vandaag wil ik het dan ook hebben over de veiligheid. Neem nou een van een Begelaar mazakers. van de Eerselsendijk. die mij schrijft dat ze is beroofd van haar handtasje. en haar fiets. terwijl ze stond te pinnen. door een paar Noord-Afrikaantjes op een scooter. Dat is al erg genoeg. Maar daarna kwam er iemand uit begrijp zelf. En die heeft ook nog haar steunkousen meegenomen. Kijk, van die gekleurde types kan ik me nog wel iets voorstellen. Die zijn gewend om op jacht te moeten. Maar zo'n normale begrijkenaar met een fatsoenlijk pensioen... want daar heb ik op het gemeentehuis laten nakijken... moet zijn handjes toch thuis kunnen houden, zou ik zeggen. Ja, we zijn hier nog veel te slap... En daarom komt begrijp terug met een evenwichtig stappenplanpakket voor de veiligheid. 1. Brigadier van de Vijfwijken krijgt een flabergeweer met hagel. Zodat hij niet meer zo gericht hoeft te schieten op zijn oude dag. En toch altijd wel iets of iemand raakt. 2. Bij de Rabobank komen WHO'ers in de buitendienst. Die de bejaarden helpen met pinnen. Ze krijgen van de pinners een aardigheidje in de vorm van een kop koffie en of een goede sigaar. Deze worden niet gekort op de WHO, want daar zal onze wethouder Paimans van Bergijk terug voor zorgen. 3. Gekleurde types mogen tussen 8 uur s'avonds en 10 uur s morgens niet op straat, tenzij ze kunnen aantonen dat ze werk hebben. Dan kunnen ze toch nog altijd na 10 uur op tijd op de markt zijn voor de afgeprijsde koopjes. 4. Alle scooters worden afgesteld op 10 km per uur. Dit kan uitsluitend worden gerepareerd bij het Rijwielpaleis van Henk van der Mortel. Tegen een redelijke vergoeding. De boerka's die tegenwoordig te koop zijn bij de firma Oerlemans. Trouwens, lid van het CDA. mogen alleen gedragen worden bij temperaturen vanaf 50 graden onder nul. 5. Het laatste: de etalages van Anculingerie worden afgeplakt. Mannen boven de 55 worden niet meer toegelaten. Zij kunnen terecht bij de vakhandel van mevrouw van der Moosdijk... die ook letters van Begijk terug en echt wel weet wat leuk en toch fatsoenlijk is. Voor een mooie prijs ook nog. Ze hebben daar steunkorsetten, antireuma-ondergoed, voedings-BH's... en correctiemateriaal voor vrijwel alle kwalen en lichaamsdelen... En alles in vlotte kleuren ook nog. Het hoeft toch ook niet elke dag feest te zijn? Zo, dames en heren, naar tot zover ons plan van aanpak. En hierover valt natuurlijk nog het nodige te doen en te bediscussiëren. En ik zou zeggen, volgende keer meer. En dan misschien ook wat meer over mijn privéleven. Want het valt niet mee om eerlijk en consequent te zijn moet dames en heren, van begrijk. Zo, dat was het. Was, was, het, een beetje, was het een beetje goed? Of staat de microfoon nog? Nou, dat, uh, dat was dan uh, de eerste column van uh, Tony van de Mortel. Ik moet zeggen, uh, ja, er staan toch weer een aantal uh, haarscherp geformuleerde uh, ideeën in deze kolom waar we allemaal iets aan hebben. Er zijn een paar dingetjes waar ik zelf nog enige kanttekeningen bij plaats. Ja, maar allereerst is het even toch wel prettig om op te merken... dat hij overal gelijk een concrete oplossing bij ja, aandraagt. Absoluut. En, absoluut. En, en in de oude politiek was het altijd zo van... ja, dit probleem, dit probleem, dat is lastig, dat is lastig... En dat is ook moeilijk. Gaan we, we onderzoeken, gaan Commissie doen. van de gemeenteraad dit, commissie van de gemeenteraad dat... en hier heeft hij gelijk het Vlobergen weer... Dat, levert hij erbij? Dat vind ik inderdaad een absoluut uh, gouden punt. Uh, wat ik, waar ik zelf iets, iets wat moeilijk mee heb... is het afplakken van de Ik moet toch zeggen, als ik door ben loop, vind ik dat toch altijd even een momentje van... Uh, ja, voor mezelf. Voor ja, even. maar goed, kijk. Tony van der Mortel is een rechtgeaarde conservatief. Die normen en waarden hoog in het vaandel heeft. Ja. En die zegt, ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Als je niet goed vindt dat het is wel erg ver gegaan met de ja. seksuele revolutie. Ja. En om dan die, die, al dat correct, corrigerend ondergoed open en bloot in een etalage te leggen, ja. dat is toch voor onze jonge jongens die, die, die last krijgen van uh, opspelende hormonen, toch geen goed. Nee, maar dan zou je, dan zou je bijvoorbeeld voor de etalage een soort, soort uh, schutting kunnen maken. dat alleen mensen uh, van boven de, zou maar zeggen, uh, 30 jaar daar eventjes in kunnen. En dan even fijn kijken naar het vleeskleurig ondergoed, zoals dat altijd zo mooi nou, staat uitgesteld. Nou, dat uitgestort. is een goed voorstel. Net als nu bij de sigaretautomaten. Precies. Dat je je leeftijd via een, een, een, een jack chips ja. moet bekendbaar uh, maken. Dat zou je ook kunnen doen. Een leeftijdsschutting voor hanku. Ja, want dan, dan, dat ik in ieder geval nog eens af en toe uh, een keer per dag daarvoor kan staan en een, Nou ja, een beetje... Kneden. En dat is ook beter voor de omstanders... dat jij dan voortaan achter een schutting je, je ding ja, doet. Ja, als ze dan maar etalage. En dat ze daar een paar keukenrollen neerzetten. Voor en, een geval. Wis, en een wisser voor het glas. Precies. Dus dat, nou, dat, zal ik, dat, dat zullen wij uh, opnemen met uh, Tony... of, of dat dat misschien een uh, Maar wat compromis... ik ook een hele goede vind... en ja. daar is volgens mij nog niemand opgekomen in, uh, in, in Bergheik... In, uh, of in de rest van Brabant ook nog niet... is om de scooters, mm. om de snelheids... Een limi limiteur in te bouwen. Ja. Omdat hij niet harder kan dan 10 km per uur. Dat als ze dan langs je komen sukkelen. Ja. en je handtas van je schouder willen grijpen. dat je ook eh, niet zo hard hoeft te rennen. Om er nee, weer want aan dan te gaan. maakt ook een berovende bejaren met een rollator. nog een kans om hem eh, te pakken te krijgen. Ach te achterhalen. Ja. En het is een makkelijker doelwit. voor de brigadier met zijn Flaubert -geweer. Maar dan moet die bejaarder dat niet te, te dicht achteraan. nee, lopen, want wat de wat dan... spreiding. Van het, helemaal als je een Flaubert afzaagt, de loop. Dan komt er werkelijk een sproeier dat uit. Dat krijgt dan een panoramisch bereik als je dat afschiet. Als je dan afgeschoten hebt, moet je zelf gauw gaan liggen. Dat is werkelijk een fontein van fijn schroot. Nou, dat zal een heel ander straatbeeld gaan geven de komende tijd... als dit inderdaad uh, wordt doorgezet. Uh, tijdje, kolommuziek. Que sera sera, sera, wat later de toekomst biedt. Wat moet komen? Even een paar politievaria berichten. Afgelopen donderdag is er omstreeks half acht. Uh, een bewoner in zijn straat, bekogeld met eieren. Het is niet bekend of hierdoor schade aan die bewoner is ontstaan. Dan, uh, op de donderdag diezelfde dag iets later... raakte een 26-jarige bestuurster uit Veldhoven op de volmolen te Riethoven... in de slip en botste tegen een boom. De vrouw is door de brandweer uit haar auto bevrijd... maar uh, de boom is uh, overleden. Dan, uh, vrijdag zijn er in een weiland aan de te Riethoven... 47 dode schapen aangetroffen. En aan de beter te oordelen zijn ze vermoedelijk... door volwassen kerels doodgebeten. Nou, weet u daar nou iets meer van? Dan kunt u betrekken bij de buurtbrigadiers Rien van Dijk en Ad Seger. Kun jij nou... Kun jij nou hier... Kijk, want volgens mij... Wat je bij een gewone telefoon... Zeg maar, dat je je vinger in de 1... Stopt, hè? En dan het hele rondje... En dan het hele rond. rondje draaien. Volgens mij is het hier zo... Als je gewoon op de 1 drukt... Nee, het 1, de 1 is het kortste stukje. Ja. De 0 is het langste rondje. Bij mijn telefoon. Ja. Maar... Je kunt hier nergens je vinger in stoppen. Dat zie je. Nee. Maar dus als je dan, zeg maar... Niet draait, maar drukt. Drukt? Ja, dus kijk. Als het, stel nou dat het was een draaischijf hè, Dan zou ik hier mijn vinger instoppen in stoppen in en dan klok. Prr, t -t -t -t -t -t -t -t. Maar nu doe ik alleen drukken erop. Ja. Oké, okay, ik krijg een lichtje branden. Ja, dan lichtje branden. Maar waar moet ik nou draaien? Nee, drukken. Ja, maar je moet toch draaien? Nee. Je moet toch draaien bij een telefoon? Ik ben toch niet gek? Ik ben er nu achterlijk? Of moet je de telefoon draaien om je vinger? Oh, dat zou ook nog kunnen. Wacht even, even proberen. Nou, uh, nou, er. We, we hebben hier een apparaat, we weten nog niet precies hoe het werkt. Het is een, uh, ze zeggen het, het is een telefoon, En daar werd ik ook op. Ja, je ik hield ne hem net tegen je oren en er kwam een stem uit. Zei ja, je. en die vroeg naar iemand die, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus hij hoort gewoon. Uh, waarschijnlijk bij iemand anders in de gang te hangen. met een snoer eraan. Oh ja. Nou, dan breng ik hem terug naar Beek. Ja. Uh, dames en heren. Radio Beekheid. Het zit erop voor uh, vandaag. Het weekend. Het weekend bereikt aan. Ik zou zeggen, iedereen uh, drinkt ze. En uh, maandag zijn we natuurlijk terug. En voor in de tussentijd zeg ik voor alle zieke bergrijkenaren beterschap en alle gezonde bergrijkenaren. Kop op. Is dit nou juist een heel... iets nieuws of iets ouds? Ik vond die schijf zo'n goede uitvinding.